Kruibeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Hey, hallo. Het is vandaag al zaterdag 2 november. En je kan gerust zeggen dat de tijd voorbij vliegt. De voorbije maand werden we allemaal naar de stembus geroepen. En op zondag 13 oktober zijn de terlingen geworpen... We hebben namelijk op die dag een nieuw gemeentebestuur gekozen. En dat nieuwe bestuur dat gaat van start vanaf 1 januari. En dan zal Kruibeken opgenomen worden in het grotere geheel... van Beveren, Kruibeken en Zwijndrecht. Maar tot het zover is, blijft het lokaal bestuur van Kruijbeke... nog even autonoom de lakens uitdelen. En is er dus, zoals van ouds ook weer twee uur Kruijbeke informeerd. Op de eerste zaterdag van de maand vandaag hebben we het onder meer over het gratis Knotto van Knotwelge, over een kunstendag voor kinderen, over vacatures bij het Huis van het Kind, over een ontbijt voor Kruibeekse ondernemers en eigenlijk nog veel meer. En tussendoor bekijken we ook nog even de agenda van de Kruibeekse verenigingen, want ook dat staat niet stil natuurlijk. Stof genoeg dus om nog even te blijven zitten. Tot twee uur is dit kruibeke informeerd. Goedemiddag. Barbeer, barbeer. Ik weet niet eens echt de reden. Ik heb een radiohoofd en mijn rekening is rood en als ik twee linkerbenen, maar dat kijkt ze niet van op, nee dat kijkt ze niet van op. Ik ben een show oh oh oh oh, oh. je kan het allemaal zien ze is hopeloos, liefd en ik ook oh oh oh oh oh moet je haar zien, zij hangt aan mijn lip, ik Zij luistert Joost en ik naar kom voor. Oh. Zij is kopper, ik ben munt, ik ben vliegen. Zij wil rund, samen zijn wij. Fucking metafoor. En ik denk niet, deze is mijn beste, maar ze ligt al in mijn bed. Ik ben een show. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je kan het aan de zien, ze is hopeloos, verliefd. En ik Je oh, oh, oh, oh, oh, oh. Moet je haar zien. Zij hangt aan mijn lippen, ik ben een. Bestuur. Nergens ter wereld komen er zoveel knotbomen voor als bij ons in onze streek. Ze zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Onder meer de steenuil, de holenduif en de ringmussen maken er graag hun nest in. Knotbomen maken dus deel uit van ons natuurlijk erfgoed. Maar ze moeten wel elke vijf jaar geknot worden. Anders scheuren de tak af en gaan ze splijten. Het knotseizoen loopt van 1 november tot 28 februari... Als inwoner van Kruijbeke kan je de knotwilgen die je bezit gratis laten knotten. De dienst van het regionaal landschap komt dan dat klusje voor je klaren. Meer info krijg je bij de milieudienst van de gemeente Kruijbeke. 50 jaar over om te beseffen dat ik geen tekentalent had, maar toen was ik al zo bekend dat ik niet meer kon stoppen. En het woord is Tony van Drom, een veelzijdig kunstenaar uit Temse. In onze streek is hij vooral bekend geworden door de cartoons die hij in de jaren 80 tekende en die telkens geïnspireerd werden door een actuele gebeurtenis uit het Waasland. Maar Tony van Drom is meer dan dat. Hij maakte in al die jaren ook pop-art en olieverfschilderijen. Een selectie daarvan is nu te zien in het Heemkundig Museum in de Kruibekenstraat in Basel. Je kan daar iedere zondagmiddag terecht van 2 tot 6 uur en dat tot 17 november. De inkom is gratis en het gelegenheidscafé De Drij Klakken zal geopend zijn voor een natje en een droogje. I'm Barbier Agenda Op voormiddag 3 november om 11 uur geeft Kruibeken in Harmonie haar jaarlijks herfstconcert. Onder leiding van Henri de Roek in de bovenzaal van ons huis te Kruibeken. Kom genieten van het concert met een combo van jazz, mambo en meer met aperitief en aansluitend een broodjeslunch. In voorverkoop bij de leden van de Harmonie betaal je 15 euro... en aan de kassa is dat 18 euro. Dat de landelijke gilden van Kruibeke een bijzonder interesse hebben in het thema van klimaatverandering, dat hoeft ons niet te verwonderen. Ze worden in hun dagelijkse activiteiten vaak geconfronteerd met de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Tijd voor een update dus. Ze hebben daarvoor Weerman Bram Verbrugge uitgenodigd die je in een avondelijke lezing zal meenemen... in een vertelling over het globale klimaatverhaal... met oorzaken en gevolgen. Zo zoomt hij in op de klimaatprojecten van TRIAS... en mogelijke oplossingen voor klimaatverandering. Hoe merken landbouwers en hun gemeenschap dat het klimaat verandert... en hoe gaan ze daarmee om? Wat kan je zelf doen om klimaatopwarming tegen te gaan? Allemaal vragen waar je een antwoord op krijgt tijdens de lezing... Deze gaat door op maandagavond 18 november om 8 uur in de Sint-Peterskerk van Basel. De inkom is gratis en je plaatsje kan je reserveren bij de Landelijke Gilde van Basel. Lokaal bestuur. Hoe oud is jouw smartphone eigenlijk? Waarschijnlijk kun je wel snel antwoorden op die vraag, maar heb je ook een idee hoe lang je verwarmingsketel er al hangt? En dat een ketel gemiddeld maar 15 jaar meegaat? En wist je dat je die duurzaam kunt vervangen door een warmtepomp? Hoog tijd is om je te informeren over de switch naar een meer ecologische levensstijl. Het lokaal bestuur van Krijbeke organiseert daarom in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen een gratis infosessie. Op maandagavond 4 november om half acht in de gebouwen van Interwaas in de Lamstraat in Sint-Niklaas. Deelname is gratis en een expert zal je die avond meer vertellen over warmtepompen, zonneboilers, warmtenetten en meer van dat moois.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 nu je afspraak op optiekvoerbeer.be. Onze lieve vrouwplein Kruibeken Zondag en maandag gesloten. Oh. Optiekvoerbeer. Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen. En in de ga En in de ga Dan trouwen bij Bij interieurmeubelen maatwerk Maasboons... maken wij van uw huis een thuis.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 Draagt zorg voor elkaar. Verzekeringen Denert draagt zorg voor u. KruiBeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente KruiBeken. Leven in de Kruijbeekse polder? En leven die dan in paddenstoelen? Het antwoord daarop zullen we wellicht nooit weten. Maar de barbiergidsen gaan alvast op zoek... naar de rijke variëteit aan paddenstoelen die je er dan wel kan vinden. En jij mag mee. Trek je stapschoenen of laarzen aan... en kom op zondagmiddag 3 november naar het rondpunt... aan het einde van de dijkstraat in Roepelmonde. De barbiergidsen leiden je dan gratis rond... door het meest zuidelijke gedeelte van de Kruijbeekse polder. Meer info bij Natuurpunt en de barbiergidsen. Is. Je ziet dat het hier nog niet verloren is. Want de zon komt op, een nieuwe dag, een nieuw begin. Je gaat terug naar start met de voeten vooruit. Vind je jezelf weer uit? Want het komt altijd terug, als zal het dan zijn. Zolang de wereld draait, vind je troost in getrijd. You eat yeah. Pil, en zelfs al valt die straks misschien heel even stil, wees dan niet van slag. Morgen komt een nieuwe dag, waar je opnieuw zal staan. In volle maat, zolang je hart nog komt, zolang je hart nog slaat. En als het morgen stopt, treur daar niet, de zon komt toch weer op. Want het komt altijd terug als zal het anders zijn. Zolang de wereld draait, vind je troost in je tijd. Op een golf van hoofd. voel de gedachte aan. Zal morgen beter gaan. Zal morgen beter gaan.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 want gisteren is geschiedenis, je ziet dat het hier nog niet verloren is. Je bent pas vrij, wanneer je ziet dat ik iedere dag je nieuwe kassen bied. Want gisteren is geschiedenis, je ziet dat het hier nog niet verloren is. Barbier Agenda Greet Tienen is auteur. Tot voor kort was ze radiomaker bij VRT Clara... waar ze podcasts maakte over filosofen en schrijvers. En nu vraagt ze zich af hoe we de vrijheid kunnen vinden... in de steeds maar sneller wordende tijd. Wat is de scheikunde tussen de tijd en de mens? Want hoewel tijd niet tastbaar is... drukt hij zich uit in alle levende wezens. Hoe werkt de tijd door ons heen? Greet van Tienis schreef over dit onderwerp dit jaar een essay. Dat ze een eigen beheer uitgaf. Op donderdagavond 21 november om 8 uur... geeft ze hierover een lezing in de hoofdbibliotheek van Kruijbeke... aan het Onze Lieve Vrouwenplein. De inkom is gratis. Yeah No ...eigenlijk nog iemand hoe het hoort? Veel ouderwetse etikettenregels hebben afgedaan, zoveel is zeker... ...maar hoe moet je je nu gedragen in deze digitale postmoderne jungle? Tijdens haar humoristische voordracht maakt etikettenconsulente, ...de journaliste en royaltywatcher Brigitte Balfour... ...je wegwijs in de wereld van de goede manieren. Ze doet dit op een zeer amusante manier. Er mag immers al eens gelachen worden... En daar zorgt Brigitte zelf wel voor met onder andere haar foto's en filmpjes en haar een goed gevoel voor humor. De voordracht gaat door in het Sint-Joris Instituut in Basel op donderdagavond 7 november om 7 uur. Ze wordt georganiseerd door Fema Basel en kaartjes kosten 10 euro. Op voorhand kaartjes kopen kan via het secretariaat van het Sint-Joris Instituut in de Kruibekenstraat in Basel. We get closer Things that we never really needed Promises that we never thought of keeping safe I guess it's never over If we never got a chance to change our ways I hope we got a breakthrough. it all out. We got a breakthrough. it all got a And maybe I was desperate. All my days I was spending on the wasteland. All the nights I was staring at the sea. Time will pass if you live I know we got so much more to give Maybe we should raise a glass Never think looking back Remember all the things we had Let me pray for our better days Maybe we should raise a glass Taking out the bed Remember all the times we had If you figured it all out, we gotta break Wait info van het lokaal bestuur een berichtje voor onze ondernemers in Krijweken. Want het tot stand brengen en onderhouden van verbindingen en relaties met andere mensen... in een professionele context, dat is vandaag bijzonder belangrijk. Het stelt je namelijk in staat om contacten te leggen, informatie te delen... kansen te ontdekken en mogelijkheden te creëren. Het lokaal bestuur van Kruijbeke heeft dat goed begrepen en organiseert daarom in samenwerking met Unizo een ontbijtsessie... die enkel toegankelijk is voor Kruibeekse lokale ondernemers. Er wordt samen gesmikkeld en gesmuld... op vrijdagmorgen 15 november vanaf half acht... in het ontmoetingscentrum De Brouwerij. Nu, om praktische redenen moet je als ondernemer je wel inschrijven... voor vrijdag 8 november via de link op de website van de gemeente Kruibeke... Het ontbijt wordt je door het lokaal bestuur gratis aangeboden. Ciao. Control. Je hoort graag jazzmuziek. Je bent een fan van ons lokaal erfgoed. Je kan beide combineren in een unieke setting... van de getijdenmolen van Ruppelmonde. Op vrijdagavond 8 november om half negen... is daar immers een intiem concert te beleven... van het Guy Quartet. Kwartet. Zij combineren gitaar, sax, basgitaar en drums... en zorgen voor een unieke avond. De inkomprijs is 8 euro aan de inkom... De kracht heb ik geen En flauw. ik ben bevrijd. Voel oh geen spijt over wat ik achterlaat, want ik weet ik kan niet zonder jou. Als een dergelijke wind haal jij mijn wereld overhoop, en ik ben mezelf. Maar meer dan dichtbij. De premier Pedro Sanchez wil nog eens 5000 militairen en 5000 politieagenten naar het rampgebied sturen vlakbij Valencia. Dat heeft hij gezegd in een persconferentie. Ze moeten helpen met de heropbouw en de opkuis en ook met het zoeken naar slachtoffers. Volgens de premier is de dodentol intussen opgelopen tot 211. Het is het weekend van de waarheid voor formateur Bart Wever. Die probeert in alle Rijl om een federale regering op poten te zetten. Want maandag moet de Wever verslag uitbrengen bij de koning. En dat verslag kan wel eens negatief zijn. Zeker na een interview van vooruitvoorzitter Con Rousseau in het Nieuwsblad, zegt politiekjournalist anne lore Simoens. Hij zegt zelf: de kans dat Arizona deze coalitie er dus komt, is klein. En vooral één dodelijk zinnetje: er kan gerust zonder ons een regering gevormd worden. Van de andere partijen is het dan ook echt duidelijk: Conrousseau wilde deze coalitie gewoon niet. We geven met z'n allen minder geld uit in de supermarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van testaankoop bij haar leden. Een gezin spendeert de vorig jaar maandelijks 468 euro aan boodschappen. Dit jaar is dat 18 euro minder, 450 euro dus. Komt omdat we minder dure producten kopen, volgens Laura Klaes van testaankoop. We zijn wat meer opgeschoven richting de huismerken in plaats van de duurdere aanmerken. En ik denk dat dat toch wel het gevolg is van de enorme inflatie in de supermarkten die we gezien hebben, de voorbije twee, tweeënhalf jaar zelfs. Mensen zijn zich echt bewuster geworden van die prijzen. Eet de helft van de week plantaardig, dat is de oproep van het Vlaams instituut Gezond Leven. Dat is dus geen vlees, kaas of andere producten gemaakt van dieren. Het is beter voor de planeet, maar ook voor je gezondheid, zegt Jolien Jonkeren van het instituut. Over het algemeen eet de Vlaming gemiddeld te weinig voeding van plantaardige oorsprong, maar te veel vlees. En dan vooral rood en bewerkt vlees. En Een hoge consumptie van rood en bewerkt vlees gaat het risico op kanker, beroertes en diabetes type 2 verhogen is deze week ook Week van de Smaak, met als thema half-half. We kijken nog steeds het liefst Samen TV, dat blijkt uit een onderzoek van de VUB. We vinden het vooral belangrijk om te kunnen meepraten over bepaalde programma's. Verder blijkt uit het onderzoek dat streamingdiensten geen bedreiging zijn voor de cinemas. Want wie veel streamingdiensten gebruikt, gaat net vaker naar de bioscoop. Interne rel binnen BBC. 100 medewerkers beschuldigen de Britse openbare omroep in een open brief dat het Israël bevoordeelt in de verslaggeving over het conflict met Gaza. Naast de werknemers van het bedrijf ondertekenden ook 120 andere journalisten en acteurs de brief. De BBC zelf liet in een statement weten zich niet te kunnen vinden in de beschuldigingen bewolkt met kans op regen, later opklaringen vanaf het noordoosten. Maxima tot 14 graden. Morgen en maandag droog en zonnig bij opnieuw 14 graden. Dinsdag begint zonnig, daarna wel meer wolken vanuit Frankrijk en zo'n 15 graden dan. Op een donkere avond in het Waasland. Hé, hey, pst, hier hangt ook weer zo'n beveiligingssysteem van Waasland Security.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 Kruijbeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente je Dankjewel aan de collega's van het nieuws van 1 uur. We zijn weer op de hoogte van wat er in de wereld aan het gebeuren is. Maar als je op de hoogte wil blijven van wat er in Kruibeke aan het gebeuren is... dan blijf je nog best een uurtje hangen. Want nog tot twee uur krijg je hier een overzicht van het nieuws van het lokaal bestuur. Aangevuld met de agenda van de verschillende evenementen in Kruibeke, Basel en Roepelmonde. En aangezien er in deze gemeente heel wat beweegt... geeft ons dat weinig tijd en veel te doen. Zet je radio wat harder. Hier volgt nog een uurtje Kruibeke informeert. Goedemiddag. Radio barbiers, barbiers, barbiers, 3, 3, barbiers, 2. 2. De KLJ van KruiBeken nodigt iedereen uit voor haar eerste Retro Dance Night. Dat wordt een avondje swingen op de allerbeste hits uit de jaren 70, 80 en 90. En het leukste is dat je zelf de muziek mag bepalen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat kom je te weten op vrijdagavond 8 november vanaf half 11 in de feestzaal in de Burgstraat in KruiBeken. De inkom is 5 euro. En wie honger heeft, mag al vroeger naar binnen... voor volle vent of stoofvlees met frietjes aan 25 euro. Maar daarvoor neem je best even op voorhand contact op... met iemand van de KLJ-leiding. Radio Barbier And love. Het lokaal bestuur. Toen in 1918 de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam... weerklonk de roep nooit meer oorlog. Nu, meer dan 100 jaar later, ervaren we iedere dag... dat deze kreet nog altijd niet waarheid is geworden. De herdenking van wapenstilstand op 11 november... is dus zeker nog actueel. Het lokaal bestuur van Krijbeke zal traditiegetrouw een optocht houden... naar het gedenkteken van de gesneuvelden in de drie deelgemeenten waar een korte en ingetogen ceremonie zal plaatsvinden. In de deelgemeente Kruijbeke is dat op maandag 11 november... om 9 uur in de kerk, gevolgd door een bloemenhulde... aan het monument van de gesneuvelde op de begraafplaats. In Ruppelmonden is dat dan om 11 uur met een korte bloemenhulde... aan het monument van de gesneuvelde in de Gerard de Kremerstraat. En in Basel is er een bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelde... aan de kerk om 20 voor 12. Er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. Een grote een atoom in de top, we mogen toch experimenteren? En we mikken wel een keer naar elkaar in kop, maar juist om ons te amuseren. Hij van zijn leven in de westhoek passeert, De regen en noorderwinden hier passeert, de oorlog ga je hier weer vinden ja het is de oorlog dat hier weer vindt en het graf van duizend soldaten altijd die mans vader, altijd die mans kind, duizend en duizend soldaten, en nog duizend en nog duizend soldaten en nog Je hoort graag jazzmuziek. Je bent een fan van ons lokaal erfgoed. Je kan beide combineren in de unieke setting van de Getijdenmolen in Ruppelmonde. Op zaterdagavond 30 november om half negen is daar immers een intiem concert te beleven van solo-gitarist Julien Tassin. Hij zorgt met zijn virtuoos gitaarspel voor een unieke avond. De inkomprijs is 8 euro. Agenda. Het moet niet altijd een traditionele quiz zijn... hebben ze bij de gezinsbond van Kruijbeek en het Huis van het Kind gedacht. En daarom organiseren ze het puzzelkampioenschap van Groot Kruijbeek. De bedoeling is om met drie of vier personen een team te vormen... en dan samen zo snel mogelijk een puzzel van 500 stuks te leggen. Je team kan uit verschillende leeftijden bestaan. Het is immers een evenement over alle generaties heen kroon jezelf tot puzzelkampioen van Kruibeke... op vrijdagavond, 15 november om half acht... in het ontmoetingscentrum De Brouwerij in het centrum van Kruibeke. Deelnameprijs is 10 euro per team. Meer info krijg je bij het Huis van het Kind en de Gezinsbond.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 Dag, ieder uur, ieder kwartier. Radio barbier. Pup Flietje. Kasteelstraat 96 in Temse. Alle dagen open. Vanaf 15 uur. Behalve op dinsdag. The place to be. Pup Fritje.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 Lange Straat gesloten op zondag en donderdag. Zaterdag open tot 13 uur. Bakkerij van Trier.be Bakkerij van Trier. Bakt met plezier. Kruiweken informeert een programma met informatie over de gemeente Kruiweken. Nacht jij naast mij, maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komen. Het dus is een hart dan dat van mij, dan dat van mij. Ik ben niet eens echt uit het gevallen. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. ...van Kasteel Wissekerken is genomineerd voor de Waase Erfgoedprijs. De inspanningen van de gemeente Kruijweken om Kasteel Wissekerken... ...beter toegankelijk te maken en te voorzien van een hedendaags... ...interactief belevingsparcours voor toeristen uit binnen- en buitenland... ...worden dus beloond. De Waase Erfgoedprijs wordt georganiseerd door Erfpunt en de Waase Erfgoedcel. En dit jaar is het een erfgoededitie... Enkel projecten rond bouwkundig, landschappelijk of archeologisch erfgoed... die de voorbije twee jaar in het Waasland zijn uitgevoerd, komen in aanmerking. En in het totaal zijn er dit jaar 25 genomineerde projecten... die kans maken op een Waasse erfgoedprijs. Waaronder dus het kasteel van Wissekerken. Dit najaar kan ook het brede publiek stemmen. Vrienden, familie, geïnteresseerde, sympathisanten... Iedereen kan bepalen wie de publieksprijs in de wacht sleept. Wil je er dus ook mee voor zorgen dat Kasteel Wissekerken uit Basel de prijs krijgt? Breng dan je stem uit via de link die je vindt op de website van de gemeente Kruibeke.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 Yeah. Yeah. Yeah. I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the Nothing I can see but you When you dance, dance, dance See when up on you So just dance, dance, dance stop all those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving So, so keep dancing Zoals ieder jaar organiseert de digitale fotoclub Diamond uit Ruppelmonden een tentoonstelling van werken die gemaakt werden door de eigen leden. Kom genieten van een projectie van audiovisuele producties in uitstekende kwaliteit in de Klare Hamenzaal in de Hellingstraat in Ruppelmonden. Je bent welkom op zaterdagmiddag 16 november van half 2 tot 5 uur. En op zondag 17 november van 11 tot 5 uur. De inkom is gratis. Op zondag 17 november is het opnieuw kunstendag voor de kinderen. Over heel Vlaanderen worden kinderen die dag ondergedompeld in de wereld van de professionele kunsten. In Kruibeke slaan de cultuurdienst en enkele plaatselijke kunstenaars opnieuw de handen in elkaar. Zes tot twaalfjarigen kunnen een voormiddag meedraaien in een van hun ateliers. Ze leren de eerste knipjes van het vak en nemen na afloop een eigen klein werkje mee naar huis. Helemaal gratis. Wil je weten welke Kruijbeekse kunstenaars deelnemen... en hoe je daarvoor kan inschrijven? Neem dan even een kijkje op de website van de gemeente Kruijbeke. I'm not a Was. Het hele kan een feest zijn, maar je moet het zelf versieren. lokaal bestuur. Het huis van het kind in Krijbeke is op zoek naar helpende handen. Concreet zoeken ze iemand voor de spelotheek en iemand voor de speelbabbels. In de spelotheek is het takenpakket vooral de controle op het teruggebrachte speelgoed en het onderhoud ervan. Voor de speelbabbels bied je ondersteuning bij de georganiseerde activiteiten. De beide vacatures zijn openstaande betrekkingen voor vrijwilligers... Dat wil zeggen dat je er niet voor betaald wordt. Je hebt eventueel wel recht op een vrijwilligersvergoeding... en je bent verzekerd tijdens je prestaties. Als dit aanbod je wat zegt... neem dan contact op met het Huis van het Kind in Kruijbeke. Van het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur van Kruybeke plant de volledige heraanleg van de Nobbeekstraat. Volgens de huidige planning beginnen de werken eind 2025. Er komt een gescheiden rioleringstelsel en de straat wordt volledig vernieuwd met groenzones, voetpaden, parkeerplaatsen en een vernieuwde rijbaan. Tijdens een recente infomarkt voor de bewoners werden de voorontwerpplannen al voorgesteld. Iedereen kan deze plannen bekijken via de website van de gemeente Kruibeke. Voordat de werken kunnen starten... moeten de omgevingsvergunningen en de aanbestedingsprocedures afgerond zijn. Volgens de huidige planning zal dat eind 2025 in orde zijn. En dan kunnen de werken starten. Ik las mijn laatste boek de dag dat ik je zag. Nu krijg ik niet genoeg van wat we samen al schreven. Ik wil alles beleven. Ik sliep mijn laatste nacht. Nu wakker jij me aan. Hou ik bij jou de wacht? Vullen we samen de licht? Hemel en aarde bewegen. Terwijl je op me leunt, al komt er ooit een nacht dat jij me steunt door het leven, hemel en aarde beweeg. Bier... Twee uur Kruijbeke informeert, dat is voorbij voor je het weet. En uh, ja, dan hebben we zelfs nog de volledige agenda voor deze maand niet kunnen afwerken. Maar ja, geen nood. Straks om zes uur is er nog een uurtje barbierinfo. En dan vertellen we nog wat meer over onze bruisende gemeente. Nu, zo dadelijk zijn er Martine en Chief. En die duiken vandaag in de platen van Spanje en Frankrijk. Kruijbeke informeert, kan je herbeluisteren via de website van Radio Barbier. En we zijn er weer terug op de eerste zaterdag van de maand december. En dan is het weer met Leo. Graag tot dan. Ciao. Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken.